De ontmoeting moet de spanningen tussen Peking en Taipei verminderen. China beschouwt Taiwan als een opstandige provincie. Sinds de communistische partij van Mao in 1949... de nationalistische regering van China naar het eiland verdreef. Het liefst ziet China dat Taiwan weer onderdeel wordt van de Volksrepubliek. Maar Taiwan wil onafhankelijk blijven. De Taiwanese minister is vier dagen in China. Hij zal onder meer een toespraak houden op de universiteit in Nanjing... en een bezoek brengen aan het mausoleum van Sun Yat-sen... de grondlegger van de Republiek China.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 Els Borst was minister van Volksgezondheid... in de Paarse kabinetten Kok 1 en Kok 2... waarin ze ook vicepremier was. Els Borst was 81 jaar. Google is ExxonMobil gepasseerd op de ranglijst... van de duurste beursgenoteerde bedrijven. Bij het sluiten van de beurs was Google vrijdag 289 miljard euro waard. ExxonMobil 287 miljard euro. De aandelen Google zijn sinds het begin van 2013... 66 in waarde gestegen... Die van Exxon stegen 5%. Het gat tussen Apple en Google is groot. Apple was vrijdag 339 miljard euro waard. Het weer vannacht droog. Temperatuur rond 3 graden. Overdag 8 graden. Eerst is er wat zon. Later raakt het bewolkt en tegen de avond gaat het regenen en flink waaien. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Eo. Het is De Nacht met Willem de Gelder. Nog altijd een uh, bijzonder fijne nacht. En uh, mooi dat u luistert naar Dit is de Nacht van 11 februari. Vannacht draait het in deze uitzending om het vertrouwen tussen de patiënt en de medisch specialist. Aanleiding is de uitspraak die over een aantal uur wordt gedaan in de zaak Jansen Steur. De Twentse neuroloog Ernst Jansen steur heeft mogelijk 13 mensen een hersenoperatie laten ondergaan. Terwijl dat niet nodig was, blijkt uit het onderzoek van het ziekenhuis waar Janssen-Steur in 2004 werd ontslagen. De man wordt al vervolgd omdat hij bij tal van andere patiënten verkeerde diagnoses had gesteld. Niet alleen zijn tientallen patiënten ten onrechte ongeneeslijk ziek verklaard. De voormalig neuroloog van het medisch spectrum Twente verstrekte ook cannabis aan patiënten. Hij liet zonder toestemming DNA-onderzoek doen en hij pleegde valsheid in geschrift zijn het licht gekomen doordat vorig jaar een patiënt daarover heeft geklaagd tegenover de lokale krant Tubantia. Uh, het ziekenhuis heeft dat toen zo serieus genomen dat ze alle 120 hersenoperaties die zijn uitgevoerd in opdracht van Jan Sesteur heeft onderzocht en uiteindelijk blijken 13 gevallen daarvan verdacht. Verdacht in die zin dat het daarbij ging om mensen die klachten hadden, die iets mankeerden waarvoor de voorgeschreven uh, hersenoperatie helemaal niet het geëikte middel is. Nieuwe ontwikkeling in de zaak rond die arts. Kliniek in Helbron liet namelijk weten dat Janssen Steur... een Nederlandse verklaring van geen bezwaar had. Er heeft zich bij de kliniek in Helbron wel een tweede patiënt inmiddels gemeld... met een klacht over Janssen Steur. Wat is bekend over die tweede patiënt?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 in de medische wereld in Nederland gespeeld heeft. Bij mij in de studio is Matthijs Buikema. Hij is journalist en schrijver van een aantal boeken. Onder zeil hadden ze maar geluisterd en dit nooit meer. En daarin laat hij zien dat veel medische fouten voorkomen kunnen worden... als de samenwerking en communicatie tussen patiënten en zorgverleners verbeterd wordt. Matthijs Buikema, goedendacht. Goedendacht. Jij verdiept je in medische missers. Heb je naar die zaak Jansen Steur gekeken de afgelopen tijd? Uh, ik heb het een beetje van de zijkant, uh, te, uh, van het zijde links gevolgd, ja. Ja, wat maak je daar dan uit op? Uh, nou, de, de zaak Janssen Steur is een hele zeldzame uh, zaak. Uh, het is vrij uh, buitenproportioneel wat er is gebeurd. Uh, maar ik zie natuurlijk wel dat het uh, een enorme impact heeft op de samenleving. En dat, er, uh, ja, dat het vertrouwen van patiënten, van mensen in de zorg, uh, dat geen goed doet... Ja, Het vertrouwen tussen uh, patiënten en mensen in de zorg... daar gaan we het dit uur over hebben. Uh, heeft u nou uh, iets te zeggen over uh, uw relatie met uw arts? Is die veranderd uh, na de zaak Janssensteur? steur Of uh, heeft u volledig het vertrouwen in de medische wereld verloren? Dan uh, kunt u eventjes bellen naar 0800-1121 en uh, vertel uw verhaal. En mailen kan ook naar nacht.eo.nl. Zometeen hebben we ook live muziek van de Bommelband. Maar eerst gaan we even naar Johnny Nash. Me till I want no more. For well, that sweet, sweet reggae music playing. The smell of perfume fills the air. The mood is right. Come home in tight. Ooh, let's dance. out here on the floor rock me rock me rock me baby rock me till I want no more there's a feeling En dit is de nacht. Matthijs Buikema, journalist en schrijver van een aantal boeken... over medische missers. Hoe vaak gaat het eigenlijk mis in de medische wereld? Uh, het is niet helemaal duidelijk. Uh, er zijn wel cijfers uh, bekend uh, door het Nivel, het uh, Onderzoeksinstituut voor de Zorg. Uh, er is, eind vorig jaar uh, zijn er cijfers naar buiten gebracht... van uh, dus rond de duizend mensen die overlijden... als gevolg van vermijdbare schades... Duizend. Uh, duizend mensen per jaar. Zo. Uh, dat is al een stuk minder dan een aantal jaren geleden. Er is uh, heel veel aandacht geweest voor, uh, voor patiëntveiligheid. Maar er, er is ook nog een hele grote groep mensen... die uh, blijvend letsel overhouden aan uh, medische fouten. Uh, en er, zijn een hele, er is nog een hele grote groep uh, daarnaast... die uh, ja, veel dingen meemaken. Uh, misschien geen blijvend letsel overhouden, maar wel... Uh, uh, ja. Toch nare dingen meemaken. Waar komt dit nou door? Is dit onveilige zorg? Uh, het, is, het is onveilige zorg. Dat, dat is tenminste iets waar, waar ik mij uh, op focus. Uh, ja, En die veilige zorg, uh, of onveilige zorg eigenlijk... dat heeft vooral te maken met, uh, met communicatie. Uh, met gedrag ook van, uh, van zorgverleners. Uh, slechte gebreken in de samenwerking... tussen, tussen, tussen uh, zorgverleners onderling. Uh, er is toch wel een vrij grote kloof nog steeds... tussen uh, artsen en verpleegkundigen bijvoorbeeld. Uh, maar ook een kloof tussen artsen en raden van bestuur. Uh, er is ook nog wel een kloof tussen patiënten en zorgverleners. En dat, uh, dat helpt de communicatie niet. Heb je hier nou voorbeelden van? Want ik weet niet zo goed wat ik me er nou bij voor moet stellen... Ja, nou ik ben zelf uh, van huis uit uh, journalist en ik heb me altijd uh, bezig gehouden met gezondheid. En ik uh, was ooit op een feestje en daar vertelde iemand over een links-rechtsverwisseling. En dat was in 2005 zoiets. En uh, ik, ik heb daar echt met verbazing naar zitten luisteren. Ja, welk, welk lichaamsdeel was dat dan? Ja, dat ging om, om een been een verkeerde been geopereerd. En ik dacht dat zoiets alleen maar uh, nog gebeurde... In, uh, ergens in Afrika, maar dat gebeurde hier in Nederland. En ook best vaak in Nederland in 2005. En, uh, dus ik ben me daar wat in gaan verdiepen... van hoe dat dan ontstaat. En ik heb ook wel eens een, een reconstructie gemaakt... van zo'n links-rechtsverwisseling. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een, een patiënt... die moet geopereerd worden aan zijn knie. Uh, de operateur die... Uh, uh, verzuimde of die, die uh, markeerde de, knie, de te opereren knie niet. En dat is nu allemaal verplicht, maar toen nog niet. Uh, dat hoefde die operateur niet te doen, want hij dekte de patiënt altijd af... in de operatiekamer met zo'n groen laken. En als hij de patiënt zag, dan wist hij precies wat hij moest doen. Maar dit keer uh, ging dat mis, omdat hij weg werd geroepen voor een spoedgeval. En was het een OK-assistent OK uh, die de patiënt afdekte... Dus hij kwam terug, toen was de patiënt al afgedekt... en uh, de OK-assistent OK zei wat hij moest doen. En uh, dus de, operaat, de operateur die uh, uh, greep in, zeg maar. Uh, pas later bleek dus inderdaad dat dat het verkeerde been was. Dus het waren eigenlijk twee risicomomenten. Dus hij, hij had niet gemarkeerd en hij uh, werd weggeroepen. De OK-assistent OK had niet in het dossier gekeken. Die had alleen maar op het planbord gekeken. Daar wordt altijd... Alle operaties nog even snel in, in uh, snelschrift opgeschreven. Toen nog met de hand. Uh, daar is een fout gemaakt. Dus in plaats van links uh, werd daar rechts opgeschreven. Ja, als het niet zo verschrikkelijk sneu was, dan zou je erom moeten lachen. Nou ja, dat, dat, is, dat is vaak, als je, als je dit soort verhalen vertelt... is, is, is de eerste reactie van mensen. Uh, maar het zal je maar overkomen. Ja, Ongelooflijk. Ja, want je zei net... in de laatste jaren is er wel een boel verbeterd. Want vroeger waren er nog meer medische fouten. Want je hebt nu van die checklisten... die je moet invullen voordat je aan een operatie begint. Dat werkt dus niet 100%. Um, nou, dat, dat heeft wel... Uh, ertoe geleid dat het aantal... Uh, fouten in de operatiekamer... drastisch is verminderd. Dus die checklisten, maar ook de dubbelcheck... Uh, voor, tijdens en na... een operatie... Uh, en dat heeft dus heel veel verwisselingen bijvoorbeeld voorkomen. Dat is, het aantal verwisselingen is echt drastisch naar beneden gegaan. Uh, dus dus dat, dat helpt wel, maar dat is echt iets van de laatste jaren. En dat was, uh, vroeger was dat, bestond dat helemaal niet. We gaan even naar wat bellers. Uh, Nina, een, een, uh, jij hebt hier ervaring mee met een medische fout. Een horror tandarts wat moet ik daaronder nou verstaan? Nou, ik ben, Goeiedag trouwens, met Nina... Uh, ik ben het slachtoffer van, horror tante Peter Tiel. Ja, ik praat een beetje moeilijk, want ik heb dus nog... En uh, eerst even... Peter Tiel, en die was aangesloten bij Apollonia Dentistry. En die zit in de kont van Den Haag. Ja, over verdere ook delen in Nederland, maar dat, ik ben dus in de kont van Den Haag. En het gevolg is dat ik dus nu met anderhalve voortand zit. Een paar stompjes aan de bovenkant. De onderkant een aantal kiezen mis. En een paar uh, voortanden die ook op een gegeven moment... Uh, nou ja, uh, ik, ik heb een second opinion gevraagd op een gegeven moment bij een tandarts... En die zei ook: hij zei, Nou, hij zegt het is beter om de hele boeven maar uit te halen. Want uh, dit is echt op een gegeven moment puur, puur. Ja, broddelwerk. Ja, want wat en, deed hij tandarts dan? Nou, hij heeft dus op een gegeven moment. Ik, ik ging daar trouw ieder half jaar voor controle. En iedere keer wist hij wel wat. En toen heeft hij me op een bepaald moment heeft hij me laten happen van een of ander uh, uh, gebitsspul... Ik zei: Waarvoor moet dat nou? Ik zeg Want je hebt foto's. Ik zeg: Er zit nog voldoende in. Ik ben nog lang niet aan een gebit toe. Nee, dat was heel belangrijk, want dan kon hij beter beoordelen. En ik zal het niet vergeten. En toen op een gegeven moment stond hij te flirten met, met de assistenten. En ik zat maar met die troep in mijn bek. Ik denk bij mij. Ik zat op een gegeven moment. Nee, oh ja, oh ja. Ik kom eraan. aan. Ik kom er aan. Want hij sprak nog met een of andere Duits accent ook. Nou zegt dat verder niets. Maar dat heeft schijnbaar met zijn achtergrond te maken maar het was op zich was het een, een charmeur en oh, even dit doen, even een plaatje hier, een plaatje daar. Een oog, dat is een vullingje, die maken we even. Daar gaan we een witte vulling voor in doen. Kijk en je bent afhankelijk van een tandarts, tenminste ik wel. Hè, dus je gaat de goede trouw ga je daar met je mond open zitten. Wat op zich al geen pretje is, ben er niet bang voor. Maar op een gegeven moment denk ik van ja, dit wordt wel te gortig. En de enige wat ik nog heb, godzijdank, dat zijn de rekeningen. Alleen zijn naam staat er niet op, maar wel de Apollonia Dentistry. En het is dus wel terug te voeren, want er staat wel een jaartal op. En dat is precies de tijd dat hij daar gewerkt heeft. Alleen ik zou die vent wel eens op zijn trappen. Ja, dat snap ik. Want like... ik begin het... Ik weet bijvoorbeeld niet hoe ik daar op een bepaald moment. Kijk, je wordt op een gegeven moment zo, uh, op een bepaald moment ik zit een stukje vlees te eten. Hup, krak, ging er een tand af. Ik denk jeukje. Ja, ja, hoe vaak is dat al overbeurd? gebeurd? Nou, dat is dus op een gegeven moment... Uh, één tand begon te ontsteken... moest ik kop naar een vreemde tandarts... want de hele, hele Apollonia-kliniek was opgeheven. En die, die begon ontsteken, die was niet meer te redden. En dat was ook op een bepaald moment... Toen zei, hij heeft hier aangezet, ik zei, ja, tandarts Stiel, ook die. Ja, oh, hij was een bekende. Ja, precies. En op een bepaald moment... Ja, je gaat dan toch wel een beetje huiverig. Nou, mijn tand breekt af... Was een stompje. Ik zat in bepaalde omstandigheden. Ik denk, nou, dat doet even niet zeer. Ik, ik, ik kijk nog wel wanneer ik naar de tandhuis ga. Want tandhuis moet je zelf betalen. Ik heb een bijstandsuitkering. Dus ik heb het niet voor het liggen. En iedere keer is het, is het al gauw 60, 70 euro. als je bij iemand zo in behandeling moet. En bij een afgebroken tand. Ja, daar heb je geen nieuwe meer voor. Die moet eruit. Maar die was op een dusdanige manier. Uh, Euh, afgebroken, dat ik dus op een gegeven moment, ik zeg tegen die tante, ja dat moet er, uh, chirurgisch, moet dat verwijderd worden. Dus ik moest naar het ziekenhuis in Leiden, kostte me mijn trein, want ik heb geen auto. En dat, ik denk ja, zolang die geen zeer doet, en dan ga je dus op een gegeven moment je grenzen steeds maar verleggen en verleggen. Alleen het is nu zo'n puinhoop in mijn mond. Ik heb regelmatig kiespijn. Nou ja, dat doe ik dan maar met een, met een kruidnageltje er tegenaan. En een zootje aspirine. Want ik, ik kan het niet meer betalen. Nee. Nou, ik, eh, ik hoop ik dat het u goed krijgen. zal vergaan. Ik, wat zegt u? Sorry. Ik hoop dat het u goed zal vergaan. Dank u wel voor uw belletje. We gaan ook nog eventjes naar uh, Pamela. Die heeft hier ook heel veel ervaring mee. Heet u Pamela of uh, Pamela? Uh, Pamela. Ah, dan zei ik het wel goed. Want u heeft hier ook ervaring mee. Nou, ik heb hier een lijstje hoor. Dus het is maar net wat je wil horen. Nou, wat is de allerergste? Mijn beide ouders bijna zijn dood gegaan door lokale huisartsen. Zo zo. zo. Uh, mijn moeder, uh, die ging per uur achteruit. Dus uh, mijn vader en ik hebben de huisarts gebeld. Dus, uh, ja, uh, helaas was dat rond zes uur. Maar ze ging per minuut achteruit. Dus, zes ja, uur in de ochtend uh, was dat? Uh, nee, het was vier uur s middags, Dus het was zes uur s'avonds. avonds. Het is etenstijd. En de arts was zo pissig dat we hem van zijn eten afhaalden. Dat hij een hele scheldtirade begon toen ik kwam. Godzijdank was hij dan nog wel aardig tegen mijn moeder. Um, maar het was een griepje. Tien dagen in bed en zo zou overgaan. Helaas kreeg ze die nacht... Uh, om drie uur nachts een hartstilstand. En mijn vader kon reanimeren. Dus dat heeft hij ook gedaan. Um, toen heeft ze hersenschade opgelopen. En op die hersenschade is uiteindelijk epilepsie ontstaan. Dus eerst een encephalitis. Had hij over het hoofd gezien. Dat is een hersenontsteking. Dat... Was het griepje volgens hem? Even tien dagen in bed. Nou, was het maar waar. Ik ja. heb anderhalf jaar zorg aan de gehad. Minimaal. Ja. Nou, want u had het Dat... ook over uw vader net. Wat is daar dan mee gebeurd? Oh, een huisarts. Um, die had een afgescheurde mitralisklep. Dus een afgescheurde hartklep over het hoofd gezien. Hij dacht dan in het eerst. Dacht hij van de hartaanval was een uh, longontsteking. Ook uh, een griepje, dus ik kreeg een uh, uh, nou ja, griepje bacteriën, ik kreeg antibiotica mee. Nou, dat sloeg dus niet aan. Uiteindelijk is hij natuurlijk in uh, het ziekenhuis beland. Uh, maar uh, hij was langdurig in het ziekenhuis en hij moest in een ander ziekenhuis geopereerd worden omdat het zo'n moeilijke operatie was... Uh, toen is hij naar huis gestuurd. Toen hebben we het huisaansluit gekomen. We hadden een overpleegkundige in huis uh, van een organisatie. Die zei: Het gaat niet goed. Hij ziet helemaal geel. Dat betekent op het leven falen. Nou, uh, hij moest zelfs een rolstoel gebruiken om naar het toilet te gaan. We hebben bedden naar beneden gesl gesleept, uh, omdat hij niet meer de trap op kon. En toen zijn we gewoon op de ponden voor je. haald. had ochtends uh, wel een afspraak bij de cardioloog. Uh, bij het juiste ziekenhuis. Maar daar kon hij niet meer op wachten. Dus we zijn uren eerder gegaan naar de EHBO. En toen zei ze, als hij een minuut eerder was geweest... bij Rijs van Spreken, dan was hij dood geweest. En hij had helemaal niet meer kunnen leven. Want je kan maar 24 uur maximaal leven... met een afgescheurde mitralisklep. Wat vindt u deskundige ervan? Ja, uh, Matthijs Buikema, even kort uh, reactie... Herkenbaar? Ja, dat zijn hele herkenbare verhalen. Het is uh, vooral in de, in de eerste lijn hè, met, met huisartsen. Het is altijd heel lastig, heb ik gemerkt. Uh, dat, dat huisartsen. Uh, die moeten toch inschatten uh, wat, wat er aan de hand is. Uh, de ja, middelen die, die, die, die ze daarvoor hebben. is ben een slechte arts. Wat zegt u? Uh, uh, ik vond zelf. Uh, en ik heb redelijk wat medische kennis inmiddels opgedaan. Uh, uh, het waren artsen die zichzelf zo hoog in het vaandel hadden: van ik weet alles. Ja, oké. Okay. En mijn mening uh, is: punt één, je kan nooit wat, uh, van alles wat weten. Alles 100 procent, dat kan gewoon niet. En mijn vraag aan u is: uh, uh, in dezelfde uh, maand als dat mijn moeder de encephalitis had. ...is dus bijvoorbeeld een vrouw dood gegaan... Eh, ...drie dagen eh, na het bevallen van de dochter. Door dezelfde, dezelfde arts... die de die... huisarts ook vond ja. van... ...oh, er is niks aan de hand... ...en die wilde nog ineens komen. Ja. Toen was dat wij zo zo'n waren ...dat we, we wel een huisarts wilden hebben. We gaan vallen. even... Uh, sorry dat ik u onderbreek... ...er is een spookrijder gesignaleerd... ...daar moeten we even naartoe. Ja, en die die zou rijden op de A76, Belgische grens richting Heerlen... tussen Stijn en Nut. Nogmaals dus die locatie, de A76, Belgische grens richting Heerlen... tussen Stijn en Nut. Ja, u weet wat u moet doen, hè? haal niet in. Blijf rechts rijden en probeer de spookrijden met lichtsignalen te waarschuwen. Dat was hem. Ben ik weer terug. Um, Pamela, nog even kort. Uh, artsen die kunnen toch ook gewoon fouten maken, toch? Ja. En dat hebben ze ook bij mij gedaan, waar ik mijn leven lang nog uh, plezier van uh, heb in negatieve zin. Oké. Okay. Nou, dank u wel voor uw, uh, voor uw belletje. Ik, uh, ik hoop dat het u goed zal vergaan hiermee, want het is niet fijn. Nou, ik zit uh, idioot op te hikken tegen een bijvoorbeeld medische afspraak morgen omdat ik de arts nummer 6 krijg. Uh, voor hetzelfde probleem die ze uh, waar ik het probleem. Uh, ...de oplossing al heb voorgedragen, ...maar ze weigeren dat te doen. Oké, okay, nou... ...ik, ik hoop mijn... dat uw afspraak met arts nummer 6... ...wel goed verloopt dan. Ik hoop dat hij het inderdaad goed doet. Maar ik vind het niet eerlijk... ...dat uh, patiënten... ...duper worden... ...van net zoals... Uh, uh, ...dokter Jans Steur... Uh, ...van foute diagnoses... Uh, ...of gewoon misdiagnoses... En ik hoop dat het nog verder in de uitzending uh, te sprake komt... wat uh, de expert daarvan vindt. En, uh, dat ga ik hem zeker vragen. Hoe je met de medische misser om moet gaan om de procedure te volgen... zou ik ook heel prettig vinden om te weten... Uh, ja, dan vanaf 4 uur gaan we het daarover hebben met een letselschadeadvocaat. Dus als u blijft luisteren, dan uh, gaat het goed komen. Dank u wel uh, voor uw belletje. Uh, uh, heeft u uh, ook uh, zo'n medische misser meegemaakt? Laat het ons dan weten op 0800-1121. Of mail naar nacht.eo.nl. En Twitter op dit is de nacht hashtag. Wij gaan even naar uh, de Bommelband. Uh, Arjan van Bommel, uh, frontman, wat gaan jullie spelen? Uh, de snelweg van mijn hart. Nou, take it away. Hij is een ongeluk gebeurd op de snelweg van mijn hart. We botsten op elkaar. Ja. We Ik had geen grote haast, alles onder controle, op deze weg ben ik de baas. Maar er kwam ze aan de reden, doorkruisde onze wegen. Ze wilde erg graag langs, dus ik moest haar voorrang geven. We kilometers achter elkaar aan, harder en zachter, ja, soms wisselend van baan. Langs velden en langs wegen, trekt ogenvol haar. Daar miste zij haar afslag, toen was de liefde daar. Op de snelweg van haar is een ongeluk gebeurd. Door de macht over het stuur, nou keihard in de buurt. Verblind blind door de liefde, vreer doof door de kant. Op De snelweg van haar is bij hun liefste afgemaakt. Zit ik in mijn cel, denk ik na over mijn zonde. Wat was er gebeurd als ik ze daar niet had gevonden? Haar leven nog intact, dat van mij niet naar de hel. Het leven is vrij somber vanuit een kleine cel. Op de cel van God is ongelukkig voor de magdorf. door de liefde, geloof door de kland. De snelweg van hart heeft mijn liefste afgetrokken. De Bommelband, dank jullie wel. Zometeen uh, horen we meer van jullie. Ik uh, praat nog steeds met Matthijs Buikema, hij is uh, journalist en schrijver van een aantal boeken over medische missers. Als we het zo horen, ook de verhalen van de luisteraars net, dan lijkt het wel of het echt een stelletje amateurs zijn, die doktoren. Uh, hoe komt het dat er juist in de medische wereld zoveel misgaat? Ja, ik, ik, ik denk uh, dat dat een beetje historisch bepaald is. Uh, wat uh, Pamela net ook zei... Uh, die had het over uh, de, de, het gevoel dat ze uh, tegenover een almachtige arts zat... Uh, Vroeger was de dokter ook echt uh, zo'n beetje heilig. En daar keken we met, uh, vanuit de maatschappij heel erg tegenop. Wat de dokter zei, dat was waar. Uh, en zo is de dokter ook een beetje opgeleid altijd. Hij werd altijd opgeleid van, jij moet alles weten en alles kunnen. En uh, ja, misschien is hij zich ook wel een beetje zo gaan gedragen. En uh, dat maakte eigenlijk dat, uh, dat je als patiënt uh, weinig ruimte... Uh, hebt en voelt om, uh, om vragen te stellen bijvoorbeeld. Of om uh, te twijfelen aan de dokter. Uh, dus dus ik, denk, ik, ik denk dat daar een beetje een historische grondslag aan zit. Ja, want om naar naar de andere kant te gaan... het is voor artsen natuurlijk ook heel moeilijk... om de hele tijd uh, twijfels te krijgen aan wat ze doen. Het, dan is het ook een beetje on, uh, on, onwerkbaar, zeg maar. ja. Ik heb wel eens een, een, een deskundige geïnterviewd. Uh, en die maakte een vergelijking tussen piloten en, uh, en artsen. Uh, als een piloot aan zijn opleiding begint... dan krijgt hij uh, eigenlijk meteen te horen... jij gaat fouten maken. En wij gaan jou zo opleiden dat je zo min mogelijk fouten maakt. En uh, als er een fout gebeurt... dat je dat zo adequaat mogelijk met jouw team, de cockpit, uh, gaat oplossen. Uh, als artsen uh, hun opleiding beginnen... dan krijgen ze te horen van: uh, als je goed je best doet doet, eh, dan word je gewoon een hele goede arts. Eh, met andere woorden, als er dan iets fout gaat, eh, dan ben je dus blijkbaar geen goede arts. Dus als je twijfelt eh, als arts, dan, dan, ja, dan doet dat natuurlijk iets met je. Dus ik denk, ik denk dat dat ook wel een, een, een rol speelt, zeg maar, waardoor eh, artsen, zeker vroeger, eh, eh, ja, zich toch wat, wat paternalistisch eh, opstellen. We gaan even naar een beller. Mevrouw Nieuwenhuis, eh, goedenacht. Ja, goeien nacht. Wat, uh, wat vindt nog, u ervan? Nou, ik vind een heleboel maatregelen uh, verschrikkelijk. Uh, eigenlijk is het zo dat je tegenwoordig een ziekenhuis kunt kopen. Want alles wordt aan de markt overgelaten. Markt, markt, markt. En uh, meneer De Winter heeft ook al, is, uh, laat verkondigen dat hij drie ziekenhuizen heeft. Hij heeft er onder andere eentje in Lelystad... Daar werd mijn dochter met de ambulance heen gebracht... want ze was in een winkel in elkaar gezakt. Daar is ze heel goed behandeld. De ambulance was er heel groot. Ze was in een munt van tijd in dat ziekenhuis in Lelystad... waar ze je automatisch naartoe brengen. Want uh, dat is nog eenmaal zo geregeld. Al heb je op je voorhoofd geschreven... ik wil niet naar Lelystad. Je, ze brengen je naar Lelystad. En daar is ze terechtgekomen op de afdeling chirurgie... hoewel het voor iedereen duidelijk was, hebben wij achteraf gehoord... Dat ze, naar, dat ze een infarct had. En dan is er een protocol waarbij de specialist... een aantal uren heeft om daar wat aan te doen. Maar er was geen neuroloog in huis. En toen heeft de directie bepaald... leg er maar op chirurgie. Ja, dus toen nou, kwam er een en... chirurg om haar te behandelen. Wat zegt u? Toen kwam er een chirurg om haar te behandelen in plaats van een neuroloog. Niks behandeld, laten liggen. Uren, totdat ze slechter en slechter werd. En ze kon op het laatst, na die, het verstrijken van die uren, ook niet meer praten. Dus wij zaten erbij, mijn schoonzoon en ik. En toen zei ze, ik kan niet, ik kan niet, ik kan niet. En daar hield het mee op. Nou, en die herseninfarct heeft uiteindelijk erin geresulteerd dat ze ook echt niet meer praten kan. Volle verstand, superintelligent, kan niet meer praten. En ze heeft verschrikkelijke pijnen, ik denk een soort fantoompijn, ik weet het niet, aan de ene kant van haar lichaam. En dat is om te gillen. Ze, ze krijgt het vaak uit van de pijnen, wat uren duurt. En daar is ze ook al etterlijke malen voor in een pijnkliniek geweest. En niemand die er kan helpen. En dat is dan iemand van begin 50, die moet nog 30 jaar zo leven. En niet kunnen lopen, niks kunnen, niet kunnen praten. En die meneer Winter heeft nu een derde ziekenhuis gekocht. Wie doet daar iets aan? Ja, dat is de dat vraag. Een ja. ziekenhuis koopt van het geld wat je aan je slachtoffers verdient. Ja, nou dank u wel voor uw belletje mevrouw Nieuwenhuis. Ja, maar ik wil graag de deskundige horen. Die ja, daar, daar dan ga ik hem vinden. vragen. Uh, Matthijs Buikema? Ja, de, de, de, de marktwerking in de zorg, daar uh, wordt veel over getwijfeld inderdaad. Of dat, uh... Ja, veel over getwijfeld. Het is toch een waanzin dat je het aan de markt overlaat... om mensen maar te zeggen, ga, leg er maar daar, want ik heb geen specialist. Leg er maar, Hij had kunnen zeggen, leg er maar op de kraamkamer. Wat kan schelen, want ik heb nou geen specialist in huis. Laat er maar liggen. Nou, ja. En wat doen we dan met zo iemand die al drie ziekenhuizen heeft en die zichzelf benoemt tot het beste ziekenhuis van de omgeving. Wie dat bepaalt weet ook niemand, dat staat er dan ook niet in zo'n raar bericht, maar hij is het beste ziekenhuis hier. En je wordt er gewoon met de ambulance aan uitgeleverd. Ja, Matthijs Buikema, Ik... is dat zo? Uh, nou ja, goed, als je, als je iets overkomt en uh, dan, uh, de, de ambulance die brengt je naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis inderdaad. Hè. Dat, dat is zo. Je hebt, je hebt wat dat betreft weinig keus op zo'n moment. Ja, je hebt, keus, je hebt wel keus. Je kunt ook naar Harderwijk, waar een uitstekend ziekenhuis is. Maar Lelystad ligt in Flevoland en Harderwijk, waar twee minuten verder rijden is, dat ligt in Gelderland. Ja, maar als patiënt nou, dat... heeft ze geen keus natuurlijk. Nee, de patiënt is, is uh, buiten gevecht gesteld. Ja. Dus die kan ik zeggen. Dus de ambulance brengt je waar het systeem dat voorschrijft. Ja, precies. Ja, dat, dat, is... zijn, dat zijn contracten, zeg maar, hè, die ze die, die, die, die hebben. Ja, contracten in de markt. Ja. En daarom is die markt waarbij je een ziekenhuis kunt kopen... alsof het een drugstore is, een snoepwinkel, of noem het maar op. Gewoon een... een nou, het, is, het, is, het zijn misdadigers... Ja, maar blijft dat, blijft dat systeem zo? Nou ja, die, die marktwerking is natuurlijk ingezet door de politiek. En, uh, ja, de politiek. De, de, de, ja. De, het, heeft, het heeft twee kanten, die marktwerking. Het, het uh, ja. zorgt er een, aan de ene kant voor dat er wat efficiënter gaat, uh, gewerkt kan gaan worden in de zorg. Ja, nou, kan, uh, kan. Ja, dat, dat, dat, dat kan. De, de, de andere kant is ook dat het, het, uh, het, jezelf promoten als zorginstelling... Uh, dat is veel belangrijker geworden. Dus, en dat is ook wel wat je ziet in, in sommige ziekenhuizen... dat het, de, de, de aandacht heel erg vanuit de raad van bestuur uh, naar buiten is gericht. Naar uh, reputatie van, uh, uh, van de instelling. Ja. En uh, ja. Ja, toch uh, letten op de centen en, en, en proberen winst te maken. Ja, nou, dat is toch, dat is toch gruwelijk. Ja, want, het, is, uh, het, is, het is nooit. Volgens mij is het nooit echt uh, heel erg duidelijk geworden. Of dat. Uh, de, er is nooit echt effect, een hele duidelijke effect. relatie gelegd tussen, tussen patiëntonveiligheid, zeg maar. En die marktwerking. Uh, je kunt je ja. natuurlijk van alles bij voorstellen. En, en, en ja, uit uw verhaal uh, komt het ook al een beetje naar voren, denk ik. Nou, uh, maar in, in, in Amerika bijvoorbeeld hebben ze hele goede ervaringen. Uh, met ja. uh, private instellingen, met private ziekenhuizen. Ja, nou dat is dan misschien in Amerika. Maar hier is ook een misstand dat de ziekenhuizen gewoon nachtopnames kunnen berekenen. Daar heeft in Elsevier, toch niet een links blad, een artikel gestaan van twee ziekenhuizen. Hier ook in het oosten of noorden van het land. Een openbaar artikel die gewoon uh, veroordeeld zijn... omdat ze voor een kleine ingreep gewoon een nachtopname erbij schreven. En die zijn veroordeeld, die twee ziekenhuizen. Dat moet toch bekend zijn in de branche. En die ziekenhuizen hadden verweer bij de rechter. Toen zeiden ze, we doen het allemaal. Nou... Als daar geen controle op is... dat een ziekenhuis willekeurig voor het weghalen van een rat... of weet ik het wat, een nachtopname kan schrijven... dan lopen de kosten met, een weet ik het wat, voor bedragen omhoog... is daar geen controle op. Nou, heel weinig. En, en daar is natuurlijk steeds meer, steeds meer aandacht voor... voor de hele geldkwestie. Nou, dat is er niet, want we moeten steeds meer premie betalen... Maar ja. ja, wij de controle. Ja, goede vraag, maar... uh, mevrouw Nieuwenhuis. Ik moet nog even naar een andere beller. Het spijt me, u dankjewel voor uw belletje. Want uh, ik hoor vooral negatieve verhalen, medische missers, maar het kan ook heel goed zijn. Mevrouw Pinning, goede nacht. Bij u is het wel goed gegaan, hè? Ja hoor. Nou, ik ben al zeven keer geopereerd. Zeven keer heel goed. De laatste drie, drie keer in Nijmegen, in Sint-Maatskliniek. Patiëntvriendelijk. Ik, meer als slop, het is niet allemaal kommer en kwel. Nee? Nou, dat is goed nee. nieuws. Ja, ja, want ik vind het maar een heel eenzijdig verhaal van die journalist. Ik hoop dat hij ook de positieve patiënt heeft gevraagd of gecontroleerd... hoeveel goede dat de goede afloop wel is geweest. Ja, Matthijs, heb je dat? Ja, zeker. Kijk, het, is, het, het, het, het, het gros van de behandelingen in Nederland gaat uh, natuurlijk goed. Er zijn jaarlijks Juist. iets van 1,3 miljoen opnames in ziekenhuizen... En uh, nou, het niveau heeft dan berekend uh, dat daar uh, iets van 30.000 uh, uh, behandelingen niet goed gaan. Met, met blijvende gevolgen, zeg maar, voor de patiënt. Uh, ja. Maar het overgrote merendeel van, van, de, van de behandelingen, dat gaat gewoon goed. Ja, gelukkig. Maar er is nog wel heel veel verbetering. Uh, uh, oh, jawel, jawel. En wordt gehakt wordt, dan valt het. Ja, er vallen spaanders. Dat, dat, dat, uh, dat is een bekend gegeven, ja. inderdaad. Jawel, maar het, het, is, het, doel... het, is, het is natuurlijk wel dat als er iets misgaat... Uh, uh, dan heeft dat uh, vaak toch wel flinke, uh, flinke gevolgen voor een patiënt. Ja, wel, de, de, jawel, de zorg jawel. is natuurlijk een, een risico-industrie wat dat betreft. Jawel, daar heb ik wel begrip voor. Maar uiteindelijk, we gaan allemaal vrijwillig naar een ziekenhuis. Althans, heel veel mensen. Ja, nou ja, vrijwillig. Liever gaan we er natuurlijk ja, wel, niet ik naartoe. Ik ga vrijwillig. Mijn man zegt niet, je moet naar het ziekenhuis. Wie dan ook. Oké, okay, ja. Nou, mevrouw Penning, ja. dank u wel. Uh, goed uh, ja. dat we ook het positieve verhaal horen. Juist, daar, ja. ja. Het is maar... al wel veel komen, en kwel Dus ook de positieve kanten. Ja, dank u wel voor goed, uw belletje. Goedenavond. We ja, gaan uh, is... even door naar uh, de Bommelband. Arjen van Bommel, de, de frontman van deze band. Wie heb je allemaal meegenomen? Uh... Ik heb uh, alle bandleden van het Eerste Uur uh, bij me. Ik heb uh, Marco van der Horst hier op de mandoline en de banjo. Igor Page op de bas. En Ferry uh, van der Weeg op het slagwerk. Van het Eerste Uur? Wanneer was dat Eerste Uur? Nou ja, dat is al een tijdje terug. Dat, uh, dat is uh, zeker wel twintig jaar geleden. Nou, dan zullen jullie wel veel meegemaakt hebben als band, of niet? Ja, wij kunnen wel een paar verhaaltjes <lacht> vertellen. Ja, wat was nou het absolute <lacht> hoogtepunt? Dit natuurlijk. Vanavond bij jou in de studio. Ja, en, en voor vanavond? <laughs> uh, ja. Denemarken. Denemarken hebben we een paar keer gespeeld. Tijdens een volkfestival. Gewoon in het Nederlands. Oké, okay, dus dan... <laughs> die, die, die Denen, die konden het niet echt volgen dan, of wel? Nou ja, op een gegeven moment dan, uh, dan uh, begint alles op elkaar te lijken. Dan, uh, na een paar sapjes dan denk jij dat je Deens praat. En de Denen denken dat ze Nederlands praten. Ah, precies, ja. Zo werkt dat. Want waarom heet die band eigenlijk naar jouw naam? Uh, ja, dat is zo gegroeid. En het klinkt al grappig. De Bommelband. Ja, want uh, naar eigen zeggen, jullie spelen over uh, liefde, heimwee, drank, overspel en dan moord. En over moord. <laughs> Wordt daar veel over gezongen? Niet heel veel. Maar er zijn wel een paar liedjes uh, waarbij je uh, de liefdallige vriendin een einde maakt aan het leven van de vriend dan wel andersom. Oké, okay, gaan jullie zo'n soort nummers spelen nu of uh, is het wat minder uh, moordlustig? Uh, deze is niet zo, uh, niet zo treurig, maar het is allemaal een beetje met een zwart randje. Oké, okay, hoe heet die? Deze is wel heel erg hoopvol toch? Ja, het is wel heel hoopvol. En we zijn het ook echt al jaren van plan. Oké, okay. want hoe heet nee, die deze? Morgen ga ik beter leven. Succes. Dankjewel. zijn, dat ze echt beter gaan leven. Jullie hebben het er al jaren over, zei je net, toch? Ja, maar morgen gaan we het echt doen. Morgen gaan ze het echt doen. Bedankt voor het uh, horen. We straks uh, nog meer liedjes van jullie. Ik zit hier nog steeds met Matthijs Buikema. Journalist en uh, schrijver van boeken over medische missers. Hoe gaan we dit nou eigenlijk oplossen? Het aantal medische missers, wat nou duizend zijn net, duizend doden per jaar. Hoe gaan we die nog verder omlaag krijgen? Um... Nou, ik denk, ik denk zelf dat. Uh, de komende tijd heel veel. Uh, de nadruk moet komen te liggen op die, die cultuurverandering. Dus de, dat, dat mensen, zorgverleners. Uh, uh, ja, toch vanuit, vanuit hun, hun werk, zeg maar. steeds uh, veiliger gaan werken. En de, bij elke beslissing gaan denken: van oké, okay, wat, wat voor gevolgen heeft mijn handelen voor de patiënt. Uh, dus die cultuur moet veranderen. En. Uh, ik denk zelf, er wordt nog wat ik merk... is dat er nog heel weinig wordt uitgewisseld... aan ervaring en kennis. Ik, heb, ik loop al een jaar of zeven rond in de zorg. En uh, ik, ik zie eigenlijk dat er heel veel ervaring en kennis aanwezig is. Uh, maar dat wordt nog niet gedeeld met elkaar. Dus de, de, de, de, de ervaring die er is in ziekenhuizen... dat wordt dan misschien op een afdeling met elkaar gedeeld... en met een beetje mazzel met, met het hele ziekenhuis. Maar ziekenhuizen onderling... die die zijn nog weinig aan het uitwisselen. Uh, binnen de cure en de care wordt nog bijna. of wordt nog echt heel weinig uitgewisseld. Dus er moet meer gepraat worden: er eigenlijk. moet meer gesproken worden. Dus, dus uh, ja. Nou kregen we een vraag van een luisteraar. Uh, die viel het zich op dat er een aantal procedures eigenlijk ook heel raar zijn. Die zei uh, als je als chirurg, als je daarvoor afgekeurd wordt, dan mag je alsnog wel huisarts worden. Dat is, dat is een, een, een systeem daar. Is dat niet raar? Uh, ik weet, ja, dat ligt er maar net aan waar, waar, waarom een chirurg is afgekeurd. Ja, als, dat, als het inderdaad is om voor, voor zijn vaardigheden om hele kleine ingreepjes te doen... dan kan ik me dat voorstellen dat hij uh, daarom is afgekeurd. Maar misschien is hij dan nog wel in staat om, om huisartspraktijk uh, uh, te voeren. Uh, dat weet ik dus niet. Nee, dat verschilt heel erg per geval. Ik denk het wel, ja. ja. Word, wordt de geestelijke gezondheid van die artsen eigenlijk getest... Uh, bij de opleiding, uh, ik weet niet of dat nu nog steeds zo is, maar er is heel lang is er een uh, moest je worden uh, om uh, de, de geneeskunde studie ja, te, te beginnen. volgens mij is dat nog wel zo. Ja. Dat is nog steeds zo. er wordt, er wordt over gesproken om dat af te schaffen. Uh, op zich zou dat misschien wel een goed idee zijn, omdat uh, uh, communicatieve vaardigheden bijvoorbeeld. Uh, die worden niet getoetst bij een loting. En als je de loting afschaft, dan kun je, kun je echt mensen uitzoeken... die, die geschikt zijn uh, op allerlei fronten voor het vak. Selectie aan de poort eigenlijk? Selectie aan de poort krijg je dan. Ja. En daar, daar wordt over nagedacht en over gesproken. En, uh... Maar dat heeft ook weer de nodige nadelen, toch? Want in hoeverre kun je iemand beoordelen die je niet kent, bijvoorbeeld? Nou ja, ik denk, dan, dan, daar kun je natuurlijk allerlei tests uh, voor ontwikkelen... en methoden voor ontwikkelen om iemand uh, uh, goed uh, uit te checken, zeg maar... voordat hij de opleiding begint. Uh, en ik denk dat dat sterker is dan alleen een cijferlijst... Uh, die je nu moet overhandigen om uh, tot, uh, toe te treden tot de loting. Dat is waar... Als we het nou over medische missers hebben... daar hebben we het dit uur over gehad... wat is nou de allerergste die jij gehoord hebt? Uh, nou ja, goed ja, ik heb heel veel patiënten gesproken. Uh, ja, ik heb, ik, heb, ik heb een moeder gesproken die, uh, die een jaar lang aangaf... Uh, dat ze zich zorgen maakte om haar zoon... omdat hij zoveel hoofdpijn had. En uh, dat ook elke keer weer aangaf aan de huisarts. En de, de huisarts die had een vermoeden dat dat te maken had met kindermigraine. Omdat hij de symptomen die herkende die bij zijn eigen kind. En die had ook eh, kindermigraine. En dat heeft een jaar lang eh, een beetje aangemodderd eigenlijk. Totdat ze eindelijk doorgestuurd werd naar het ziekenhuis. En toen bleek hij een enorme tumor in zijn hoofd te hebben. Eh, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En dat zijn wel dingen die je dan bijblijven, ja. Maar kun je daar als arts, kun je die arts dat verwijten? dat hij dat niet gezien heeft. Nou ja, weet je, het, uh, de verhalen van, uh, die, die ik hoor van patiënten... is dat ze heel vaak heel veel signalen geven. Uh, ik heb het gevoel dat het niet goed gaat met mijn kind. Of, uh, ik, heb, ik, ik heb het zo vaak gezegd. En dat ze het gevoel hebben dat uh, artsen niet altijd even goed luisteren. Uh, dus als, uh, als er niks verandert, zeg maar, in het, in het beeld van een patiënt... Uh, dan denk ik dat, dat artsen misschien zelf ook verder zouden moeten kijken. Of misschien een collega moeten laten meekijken. Ja, een second opinion eigenlijk. Gewoon een second standaard. opinion, ja. Nou ja, standaard. Hè. Voor, voor, voor heel, heel vaak is een, kijk, een gebroken arm dat is vrij duidelijk te zien. Uh, ja, Daar kun je een fotootje van maken. Daar kun je, je een fotootje van maken. Dat gaat ook nog wel eens fout, maar he, dat, dat is nog, nog redelijk uh, goed te zien. Maar heel veel uh, aandoeningen die zijn niet uh, zomaar te zien aan de buitenkant. En dan is een diagnose stellen is, uh, ja, is vrij lastig. Het is een hypothese eigenlijk, een, hypothese, een diagnose. Uh, iets wat het zou kunnen zijn. Het is altijd een zoektocht. Matthijs Buikema, we praten zo met jou door. We gaan nu even naar een plaatje. The down the ground, I was all alone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 to see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 Het is New World Sun met Learning to Be the Light. Straks na het nieuws van 4 uur praten wij met letselschadeadvocaat Harry Blok. Hij vertelt wat u kunt doen als er sprake is van een medische misser. Matthijs Buikema die blijft hier ook gewoon zitten. En we horen graag uw verhaal.